7 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal de persconferentie van de politie... waar bekend werd gemaakt dat Ruben en Julian zijn gevonden. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De vermiste broertjes Ruben en Julian zijn doodgevonden. De politie zei gisteravond op een persconferentie... dat de identificatie nog niet is afgerond. Maar er wordt van uitgegaan dat het gaat om de jongens uit Zeist. De lichamen werden gistermiddag gevonden in een grote afwateringsbuis bij het Amsterdam Rijnkanaal in de buurt van Koten in Utrecht. Burgemeester Jansen van Zeist zei dat het laatste sprankje hoop teniet is gedaan. Het onderzoek bij de vindplaats gaat voorlopig nog door. Zo is nog niet duidelijk of de vader van de, jong de jongens in de buis heeft verborgen of dat ze er op een andere manier zijn terechtgekomen.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 aan Jane Artley Baïs en zijn Venezolaanse partner Nolberto... waren de gelukkigen. Ze gaven elkaar het jaarwoord in het stadhuis van Kralingendijk. Het is niet het eerste homohuwelijk in Caribisch Nederland. Dat bestaat uit Bonaire, Saba en sint Eustatius, Maar wel het eerste op Bonaire. Bonaire is het tweede eiland van de voormalige Nederlandse Antillen... waar een homohuwelijk gesloten is in december. Trouwde op Saba een homostel. En het homohuwelijk ligt erg gevoelig bij veel inwoners van de eilanden.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 In de Ghanese hoofdstad Accra zijn vier mensen om het leven gekomen bij een stormloop op een kerk. Duizenden mensen waren naar de evangelische kerk gekomen omdat daar gewijd water zou worden uitgedeeld. In de kerk predikt een pastoor die omstreden is onder meer vanwege zijn televisieuitzendingen waarin hij live allerlei wonderen zou verrichten.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 Kom nu schapruimen bij Macro. Persel, Bubbles Power of Collar Gel 60% korting. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Complete zekerheid was er gisteravond nog niet. Maar wel genoeg voor de politie om te melden dat Ruben en Julian zijn gevonden. Hoewel de identificatie nog niet is afgerond en in volle gang is hebben wij besloten om de familie reeds nu daarover te informeren. En helaas met heel slecht nieuws. Stoffelijke resten die gistermiddag in een waterafvoerbuis in Koten... werden gevonden, zijn van de vermiste broertjes Ruben en Julian. Om 11 uur gisteravond maakte de burgemeester van Zijstad bekend. Een lange periode van onzekerheid heeft al veel verdriet gebracht. De ontwikkelingen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 Maar ook de forensische opsporing na de onderzoek doen in de buurt. En ook zullen tactische rechercheurs een groot aantal buurtonderzoeken uh, nog in de omgeving van de vindplaats plaats doen. Dat is op dit moment, dames en heren, de stand van zaken. Dat was de persconferentie van gisteravond laat. Verslaggever Matthijs van der Wiel was de hele avond bij de plek waar de jongens zijn gevonden, bij koten.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 Dan krijg je een verharde klinkerweg, en die loopt langs het uh, Amsterdam-Rijnkanaal. En daar, daarnaast ligt ook nog een slootje. En er is en dat, een duiker, en een grote buis. Zit, daar, daar zit een duiker onderdoor. Ja. Is die makkelijk toegankelijk? Ja. Die makkelijk toegankelijk, want je kan gewoon uh, vanaf de weg daar dus zo naartoe lopen. En dan, uh, ja, dan ben je gewoon bij die duiker. Het is heel makkelijk, want er ligt altijd wel wat rommel. Er daar, wordt daar ingesmeten door bepaalde mensen die het vuil kwijt moeten. Wat gebeurt ook heel vaak. Dus Het is dus niet een plek waar nooit iemand komt? Nee, er komen juist heel veel mensen langs. Het tentje, dat is het witte tentje van de recherche. Die is er, maar ook ME-busjes, MA hondenbrigade, forensische experts... heel veel materieel, heel veel politie. Er is een container neergezet en er zijn zwarte schermen geplaatst... De pers- en de nieuwsgierige buurtbewoners worden op een paar honderd meter afstand gehouden. Er valt eigenlijk niks te zien en toch zijn er mensen die willen blijven kijken. Ik heb de afgelopen week uh, met een paar zoektochten uh, meegeholpen En op weg naar huis hoorde ik dat hier wat was gevonden. Ja, en dan heb je toch zoiets van, dan wil je het gewoon met eigen ogen zien. Dus het is toch uh, aan de ene kant hopen dat er meer duidelijkheid is. Maar ja, aan de andere kant... Uh, ja. Ik hoop het ook niet dat het wel zo is. Je woont hier in de buurt? Ja, woon in de buurt. Ja. En dan de tranen als tegen negenen een lijkwagen komt aanrijden. Ja, dat is gelijk zo definitief. Als je dan een lijkwagen ziet, dan uh, ja, vreselijk. Even later komt een vrachtwagen van de gemeente Dranghekken neerzetten... die het afzetlint vervangen. Het weggetje blijft voorlopig afgesloten. En dan is het wachten tot elf uur. Wachten op het nieuws van de persconferentie wachten op het antwoord. Ja, ze zijn het. Thijs van der Wiel, gisteravond in Koten. Onderzoek gaat daar nog door. Onze verslaggever in kamer gaat dat volgen vanochtend. En meer mededelingen, u hoorde dat, worden vandaag, verwacht vandaag. Zodra we die hebben, hoort u dat natuurlijk op radio 1. U leest en ziet er ook meer over op onze website. NOS.nl. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Er komen steeds meer vragen over de onrust in het detentiecentrum in Rotterdam. Daarover hoort u straks meer. Eerst naar Pakistan. Want daar is de vermoorde politica Zara Hussain begraven. Zo was de vicevoorzitter van de partij van cricketlegende Imran Khan... en werd zaterdagavond bij haar huis in Karachi doodgeschoten door iemand op een motor. Een week na de verkiezingen werd in sommige wijken van Karachi gisteren opnieuw gestemd naar verdenking van fraude. Verdriet en woede heersen bij de partij van Kaan. I think it was a targeted killing, it was by design, and it was to send a message. It was to terrorize people who were supposed to go to the polls today. Het was een doelgerichte moord, bedoeld om een boodschap af te geven. Het ging erom mensen te terroriseren die opnieuw naar de stembussen zouden gaan... zegt deze politicus van de PTI en dat is de partij van Kaan. Contact nu met onze correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, ja, deze moord heeft veel nieuwe spanningen opgeroepen. Het is al enigszins duidelijk wie erachter zit. Nee, het zou zelfs een, een roofmoord kunnen zijn in theorie. Maar ik denk in een stad waar het, moorden, uh, het vermoorden van een politieke rivaal... zo ongeveer tot de algemene politieke mores behoort. Ja, daar gaat iedereen er toch wel van uit dat dit ook een politieke moord is. Iemand Gaan beschuldigt de MQM, de grootste politieke partij in Karachi... zelfs echt hardop van deze moord. Dat hoor je die mannen net in dat, in dat uh, geluidsfragmentje ook doen, hè. Hij zegt dat de MQM zijn partij sinds de verkiezingen uh, op 11 mei heeft bedreigd. Zeker sinds Kaan na die verkiezingen natuurlijk zei dat in Karachi fraude was gepleegd door de MQM. Hij, zegt, uh, hij zei dat de MQM stembiljetten illegaal in de stembus heeft gestopt. Het was ook wel echt een chaotische verkiezingsdag in sommige wijken van de stad. En gaan ja, die dwong in de afgelopen weken af dat er opnieuw gestemd ging worden... Dus deze moord die wordt gepleegd binnen inderdaad een, een hele ja, hoog oplopende politieke ruzie. En dat voorspelt meestal niet veel goeds in Karachi. Nee, en waarom was juist deze vrouw doelwit? Nou ja, zij is de tweede man-vrouw uh, van de partij. Hè, de, de, de, de, de, de persoon direct achter Imran Gaan. Uh, echt wel een uh, topstuk dus van de partij. Je moet je voorstellen dat er in die stad echt een politieke oorlog aan de gang is. Hè. Uh, die strijd uh, die ging altijd tussen de mqm en de ENP, een andere partij die groot was in Karachi tot voor kort. En tussen die twee partijen zijn in de afgelopen uh, jaren echt tientallen doden gevallen. Hè? Meestal gerichte aanslagen op lokale leiders. Vaak ook uh, ging er bij een van die partijen dan een bom af. En die partijen die verdedigen in zo'n stad echt niet, niet alleen politiek belang... maar uh, vaak ook echt de belangen van bepaalde wijken in, in de stad. Uh, grond, zakelijke belangen. Het zijn deels ook uh, mafioze organisaties gewoon, hè? die politieke partijen. En nu komt die partij van Imran Gaande dus tussen begint redelijk wat kiezers naar zich toe te trekken en dat voelt gewoon als een nieuwe bedreiging voor de MQM. En ja dan krijg je dus dat ook die partij nu te maken krijgt met bedreigingen en geweld. Uh, politiek is echt een bikkelharde business in Pakistan, dat blijkt dit weekend wel weer. Ja, en we hoorden die politicus inderdaad zeggen, dit was echt bedoeld om mensen bang te maken. Hoe is dat gisteren gegaan met dat, dat herstemmen? Ja, in 43 stembureaus moest opnieuw worden gestemd. Uh, onder andere dus vanwege fraude. Uh, sommige stembureaus waren ook halverwege de verkiezingsdag dichtgegaan op 11 mei. Omdat er bijvoorbeeld een bom was afgegaan. Dus het was toen heel rommelig. En in, in 43 bureaus is gisteren opnieuw gestemd. Het is op zich vlotjes verlopen. Er was ook een gigantische politie en legermacht. Natuurlijk dit keer op de been. Uh, toch kwamen er niet heel veel mensen naar de stembus. Hè. Een aantal uh, partijen, waaronder de MQM, die hadden deze herstemming geboycot. En heel veel mensen zijn natuurlijk toch wel gewoon bang. Het, het, het zijn vooral de kiesdistricten waar toch al veel geweld is, waar gisteren opnieuw moest worden gestemd. Dus ja, al met al het waren voor Pakistanse begrippen op zich transparante, eerlijke verkiezingen. Als je het hele land bekijkt, maar in Karachi blijft toch nu ook het beeld toch wel heel troebel. Hè? Het beeld dat blijft hangen is niet al te best. En zeker als het moorden, de politieke moorden, zoals dit weekend, ook na deze verkiezingen gewoon doorgaan. Lucas Waagmeester over de nasleep van de verkiezingen in Pakistan. Gaan we naar Linden. Daar is Marno Remmers vanochtend. Die ziet allemaal mensen langskomen die aan het lopen zijn voor het goede doel. Gebeurt natuurlijk vaker lopen om geld in te zamelen. Maar ja, dan van Hamburg naar Rotterdam. Maar dat is me een eind. Het is, is een eind, hè? Maar ja, dan kom je in Linden. En dan kom je langs het café. Ja, Fijn tijdstip om in de kroeg te staan. Ja. Het wapen van Linde staat Het is de tweede keer, hè? Ja, de tweede keer. Ja. Europa Run. Het weer is minder dan vorig jaar. Dat kun je ook wel zien aan de toeschouwers. Was het vorig jaar drukker, ja? Ja, vorig jaar was het wel drukker. Er zijn een paar belangrijke families afwezig. Die zijn op vakantie. Ach, dat is nou jammer. En dat zijn toch wel een beetje degenen die de kar ook vorig jaar een beetje trokken. Want je kunt ook Europa Run stad of dorp van het jaar worden, hè, geloof ik. Dat zou een, een heel iets moois zijn. Ja. Ja, maar dan moet er iets meer animo komen nog. Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, er staat hier zo'n 40, 50 man. Ja, net stonden er wel meer. stonden er toch wel een 100. Maar oh, toen... U bent van het café, hè? Wij zijn van het café. Uh, toen, uh... Koffie, broodjes. Koffie, broodjes, gebak. Voor de innerlijke mensen. Ja, dus dat hoort er allemaal weer. een beetje bij. Ja, ja zeker. Het is... Uh... Het team van Julien is net voorbijgekomen. En ja, dat trekt toch het meeste publiek. Die komen van hier, hè? Team Julien. We hadden ze net in de uitzending. Ja, dat is uh, het, uh, het, sport, het sportgebeuren van, uh, van Linden. En dat is toch wel de grote uh, initiatiefnemer van dit hele gebeuren uh, hier in de regio. Ja. Ga eens eventjes naar het, uh, naar het parcours. Succes. Succes met de appeltaarten en zo. U hebt het er maar druk mee, hè? Ja. <laughs> Ja, het is natuurlijk... Kijk, er zit natuurlijk een hele serieuze ondertoon aan. Want veel deelnemers hebben wel enigszins een link toch... met mensen met bijvoorbeeld de ziekte nummer 1, wordt die genoemd, hè, kanker. Dat is waar deze Europa Run om gaat. Europa Run, R Rotterdam, Parijs van oorsprong. Maar er is dus een noordelijke route bijgekomen, Hamburg-Rotterdam. Maar zoals zei ik net al, hè, het is een heel eind. Maar ja, zou u meelopen? Wij hebben samen twee keer gelopen, al van ja? Parijs. Is dat te doen, vanaf Parijs? Nu ook Hamburg dus? Het is uh, van tevoren, denk je, van uh, het is gekke werk. Maar je loopt op Adeline, hè? Ja. Dus dat gaat helemaal vanzelf. Zij zegt van tevoren, denk je, het is gekke werk? Nou, daar heb ik nooit over nagedacht. Nee? <laughs> Gewoon gaan. Dat vind ik trouwens van het hele leven soms wel dat het gekke werk is. Maar goed, niet oh, nee. aan mij misschien. Nee. Er zijn al wat lopers langsgekomen. Het is een soort estafette-run, hè? Juist, dat klopt. Ja. Je hebt twee fietsers en vier lopers in één team zitten. En om de, wij liepen dan uh, trajecten van 50 kilometer. En om de twee kilometer wisselde een loper. Ja, nou helemaal geweldig. En nu staan wij hier aan de kant. Ja, Kijk, waarom doet u ga, niet mee? Ja, dat bedoel ik. We zijn op zoek naar een team. <laughs> Anders moeten we zelf een team gaan uh, opzetten. Ik zei het net, het, het heeft natuurlijk een serieuze ondertoon. Hè. Je loopt voor een goed doel. En veel deelnemers hebben wel iets, of in een familie... of een link met ja, die ziekte natuurlijk... Nou, dat was niet uh, Was direct... dat bij jullie niet? Nee, voor, voor mij was dat niet de aanleiding. Nee. Maar gewoon om als team zijn er toch om, uh, iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Dat, uh, ja, dat geeft natuurlijk wel een, uh, een heel goed gevoel. Ja, nou komt er net een team aan. Dan nou is het natuurlijk de bedoeling dat, dat het wakkere verslaggevertje even mee gaat hollen natuurlijk. Dus dan gaan we het doen. Ja, gaat het nog? Ja hoor, het, ja. het goed. Ja, ja. hoor. Je hebt er het tempo goed in zitten, moet ik zeggen. Ja, we moeten naar Rotterdam. Ja, dat is waar, ja. ja. Gaat dat lukken? Dat gaat Helemaal fit? fit. Nou, helemaal fiets nu meer, maar we zijn goed, we zijn goed verzorgd, we hebben goed eten ja, gehad, goed team. We zijn begonnen in, Rot in, in Hamburg. Dat klopt, we zijn begonnen in Hamburg, maar ja. uh, daar regent het heel hard. Oh. Dus we hebben de eerste. Nou, pak Waarom doet u mee eigenlijk? Waarom doet een mens dit? Wij doen dit om eigenlijk uh, Stichting Europa te steunen, die heel ja, veel goed doet voor mensen. Toch voor, de, voor het goede en, doel? Voor het goede doel, zeker. Ja, door de beter we heen, hoe laat in Rotterdam trouwens? Wij verwachten rond half 4 vier uur. Ja, ja, met een enthousiaste fietser naast u. Zeker met een enthousiaste fietser. Ja, kniksen, ja. <laughs> ja. ja. ja. Kom, Hou zeker. vol, hè. Ja. U bent de hoofdstraat erliende de al door. Dankjewel. Ja. U ook, hè. Met het hardlopen naast iedereen. Ik ben boe. Nou al moe. <laughs> ja. Ja. Is goed voor de conditie. Ja. Hé, hey, dank. Dag, hè. Dag, succes. succes. Dank ja. u. Tot ziens. De wakkere verslaggever heeft een goede conditie, Maino. Gaat het nog? Conditie, Gaat het nog? Nou, nou. <laughs> ik loop weer terug, hoor. Ja, doe maar straks <laughs> nog een keer, hè. Ja, zeker. Ja, precies. Nou ja, goed. We doen het uh, allemaal wat uh, oh. rustiger aan. Vanochtend. Uh, er is uh, verkeersinformatie, maar die is er helemaal niet. staan geen files. Goeie reis. Muziek, een beetje de maag. Van Wang Chung bijvoorbeeld. Dance Hall Islaaf. Take your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We were so in phase, and I danced all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew. And there, there, there And take your baby by the ears I play upon her darkest fears. We were soft in phase And I dance hall days We were cool on uh, Christ Why not?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 That's all day. That's all den Bijna vijf half acht, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. CDA, PvdA, van de A, D66 en GroenLinks willen duidelijkheid... over wat er dit weekend bij het detentiecentrum in Rotterdam is gebeurd. Chinese asielzoeker Ba vertelde dat hij daar vrijdag is mishandeld... door het zogenoemde interne bijstandsteam van het centrum... toen hij weigerde om naar een isoleercel overgeplaatst te worden. Vijf minuten later ging het licht uit in de wachtruimte waar hij zat. Kom kom, kom een stuk van tien of elf... Uh... IBT-10 met de helm uh, stokken, nou stuiken boven mij op, sommige slaan... en daarna ben ik naar de isolatie geplaatst. Vertrouwensarts Van Ba ondersteunt het verhaal... en vertelt dat hij inderdaad blauwe plekken heeft. Ja, hij is mishandeld. Ik heb hem afgelopen... Hij heeft mij dat duidelijk verteld... en hij heeft mij ook duidelijk uh, toestemming gegeven... om hierover te, ja, naar buiten te treden. Uh, ik heb hem afgelopen donderdag heb ik hem in Scheveningen onderzocht... Um, toen was hij eigenlijk ja, herstellende van de hongerstaking. Hij uh, wel ingevallen gezicht en dergelijke, maar in een redelijk goede conditie. Ik heb hem vandaag wederom onderzocht en hij zat onder de blauwe plekken. Maar de hoofddirecteur, dienst justitiële inrichtingen, Peter Hennephof, spreekt de beschuldigingen van mishandeling tegen.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 En ook het bericht dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag... een oproer zou zijn geweest in het detentiecentrum... is volgens Hennephoofd onjuist. Dat kan ik niet bevestigen. Ik, kan het, ik ontken het ook ten, ten eerste. Er is, er is geen opstand geweest, er zijn geen vechtpartijen geweest... en er zijn geen mensen op basis daarvan... in de nacht van vrijdag op zaterdag in isoleer geplaatst. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, goedemorgen. Goedemorgen. Is de verklaring van de heer Hennephof voor u voldoende? Nee, dat is nog niet uh, uh, voldoende. Um, ik ben zelf vrijdag met raadsleden uit Amsterdam en Den, of Rotterdam en Den Haag uh, in het detentiecentrum geweest. En ons raadslid in Den Haag is er gisteren weer geweest. En heeft toen ook gesproken met uh, een van de mensen die er zitten die we vrijdag ook gesproken hebben. Ja. En die vertelde wel dat er vrijdagavond wel in het gebouw ook bewakers nodig zijn uh, uh, geweest. Um, en ja, het lijkt er dus wel op dat er wel iets gebeurd is. Mm -hmm. En u wil graag weten wat? Ja, ik wil graag precies weten wat er gebeurd is. De, de beschuldigingen die geuit worden door uh, meneer Baan en door uh, zijn arts zijn heel ernstig. Uh, we weten niet zeker of het klopt, maar het is wel dusdanig ernstig dat je het zeker tot op de bodem uit moet zoeken. Wat heeft u daar zelf aangetroffen? Ik ben zelf uh, vrijdag daar geweest, we, hebben toen in de, in de, we zijn in de gang uh, geweest, waar toen op dat moment uh, uh, vijf isoleercellen uh, bezet uh, waren. En ja, het is verder echt een, uh, een gevangenisregime. Mensen mogen vier uur, per week, uh, vier, vier uur per dag luchten, één uur per week sporten, één uur per week... Uh, uh, naar een ruimte waar je creatief ja. bezig kunt zijn. Dus Het is echt een heel mager en ook streng uh, regime voor mensen die niks crimineels gedaan hebben. Nee, maar goed, dat wist u al wel, uh, denk ik. Uh, het, feit is, uh, of het probleem is natuurlijk dat mensen klaar als ze niet goed worden behandeld. Heeft u daar verhalen over gehoord? Daar heb ik vrijdag niet wat uh, uh, over uh, gehoord. U heeft wel met de mensen daar gesproken? Ja, ik heb met twee mensen daar uh, uh, gesproken en dat heb ik niet uh, gehoord. Wat we wel hebben uh, gehoord, ook van mensen die er gezeten hebben, is dat die ook weer niet heel verbaasd hierover waren. Dat die zeiden van nou, wij, wij herkennen dit wel. Dus het is allemaal uit, uh, uh, niet uit directe uh, bron, maar het zijn wel allemaal uh, beschuldigingen waarvan je denkt van hier moet je wel wat mee. Ja, en wat wilt u er dan mee? Want vindt u dat dat regime, dat strenge regime, moet veranderen? We vinden dat het strenge regime sowieso moet uh, veranderen. We vinden dat het niet past om asielzoekers die niks misdaan hebben in een gevangenisregime te zetten. En wij vinden ook dat je dat sowieso niet moet uh, gebruiken om asielzoekers in vast uh, te zetten. Mensen worden nu heen en weer gejojojo tussen uh, de gevangenis en de cel. Want heel vaak kunnen ze helemaal niet uitgezet worden. En dat moet dus sowieso veranderen. Maar hoe dan? Want hoe zou je het dan moeten doen? Nou, wat je uh, uh, moet doen is dat uh, mensen die niet, uh, uh, niet iets crimineels gedaan hebben, die zet je niet uh, uh, vast. Je kijkt eerst van, is er nou echt sprake van dat mensen echt uitgezet uh, uh, kunnen uh, uh, worden of niet? Op het moment dat je dat niet hard kunt maken, en dat is gewoon bij heel veel mensen die in vreemdelingendetentie zitten, is dat het uh, geval. Ja. Ook op uh, Schiphol trouwens. Uh, waar ik zaterdag was, uh, dat is gewoon het, uh, het geval, dan past het gewoon niet om mensen daar vast te zitten. En als je dan toch uh, op een moment dat je zeker weet dat mensen uitgezet kunnen uh, uh, worden, dat je ze dan even een paar uur vasthoudt, zodat ze dan meteen ernaar uitgezet kunnen worden, dan moet dat op een manier dat ja. het wel sociaal is en niet in een gevangenisregime. Ja. Maar heeft u erover nagedacht wat je doet met mensen die niet willen meewerken? Mensen die niet willen meewerken aan hun uitzetting? Ja. Ja, maar nou ja, daar zul je inderdaad wel uh, wat voor moeten uh, doen. Ja. Dan heb je het wel echt over het alleruiterste aller geval. Dan zou je eventueel kunnen kijken naar detentie. Maar wat ik nu zie, is dat het heel vaak mensen zijn die wel willen uh, uh, meewerken. De mensen die ik daar gesproken heb, die hebben, twee, twee keer, die hebben al twee keer eerder tien maanden in detentie uh, uh, gezeten. Dus die hebben gewoon vastgezet, zijn hun vrijheid kwijtgeraakt. En ondertussen zijn ze na die tien maanden zijn ze gewoon weer vrijgelaten, weer op straat uh, gezet. Dus dan is gewoon duidelijk dat dat uh, helemaal niet de oplossing uh, is. Nee, maar dan wilt u dus af van vaste regels die voor iedereen gelden. Dan moet je dus onderscheid gaan maken tussen mensen die wel of niet mee willen werken. Ja, ik vind, niet dat je, uh, mensen, ik vind niet dat je een regel, namelijk mensen als regel, vast moet kunnen zetten in de gevangenis. Ik denk dat dat een heel rare zaak is. In een land als Nederland, eh, mensenrechten het land Nederland, hoor je niet mensen in de gevangenis te zetten die niks misdaan hebben. En over die vermeende mishandeling wilt u ongetwijfeld ook meer weten van uh, staatssecretaris Steven. Wij willen tot in detail weten wat er nu gebeurd is, want het is wel duidelijk dat er vrijdagavond iets is gebeurd. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen bijzondere happening was er gisteravond in Cannes, een Nederlandse film... die meedenkt naar de Gouden Palm die werd daar ontvangen. En nog goed ook, met een staande ovatie. Na half zeven hoort u een verslag. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 In Irak zijn zeker tien agenten om het leven gekomen bij twee aanslagen op politieposten. Die aanslagen waren in de steden Rawa en Haditha, die ten noordwesten van Bagdad liggen. De verantwoordelijkheid voor de aanvallen is niet opgeëist, maar waarschijnlijk zitten Soenitische militanten erachter. Op Bonaire zijn voor het eerst twee homo's getrouwd. Het zijn een Arubaan en een Venezolaan. Sinds 2010 zijn Saba, Bonaire en sint Eustatius bijzondere gemeenten binnen het Nederlandse Koninkrijk. En ze moeten daarom het homohuwelijk mogelijk maken. In december trouwde al een homostel op Saba.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Straks een reportage vanaf het strand bij Cannes. Alex van Warmerdam vierde daar feest na de première van zijn film Borgman. Eerst een bijzonder bezoek aan het Witte Huis in Washington. Want daar ontvangt president Obama de president van Birma tijdens zijn. In Birma waait naar een lange dictatuur sinds enige tijd een democratischer wind. zuidoost oost azië correspondent Michel Maas. Michel, wat maakt dit bezoek nou zo bijzonder? Nou ja, het is het eerste bezoek van een uh, Bermese president aan Washington. Dus dat maakt het wel bijzonder. En het is ook het eerste serieuze bezoek. Want uh, nou ja, vorig jaar is uh, Obama in Burma geweest en is oppositieleidse Aung San Suu Kyi in Washington geweest. En die twee bezoeken, dat was een en een half feest, dat was blijdschap en het gaat de goede kant op. Maar dit bezoek, dat wordt een stuk serieuzer. Nu moeten echt zaken gedaan worden tussen Amerika en Birma. Ja, maar kun je, kun je het toch een beetje zien als een beloning voor de ontspanning? Ja, een beloning is het zeker, want uh, nou ja, dat was eigenlijk het bezoek van Obama aan Birma al van een bewijs van, nou ja, het gaat de goede kant op en we willen jullie wel steunen. Uh, en, en dit bezoek, ja, ik, ik zei al, ze, ze gaan nu echt praten over de inhoud en, uh, en nu worden er inderdaad wel wat, uh, wat meer kritische noten uh, gekraakt. Ja, zoals... Uh, nou het gaat vooral op dit moment zijn er problemen in Burma met uh, etnische minderheden, moslimminderheid waar, uh, die, die te lijden hebben van geweld. Mensen die in vluchtelingenkampen zitten en geen hulp krijgen, weinig hulp krijgen. En uh, ja, ook de, de, de strijd die nog steeds woedt in een aantal etnische gebieden. Er is oorlog gaande met uh, onder andere in de Kachin-staat. En dat zijn dingen waar Amerika van vindt dat die afgelopen moeten zijn... en dat daar heel, heel hard aan gewerkt moet worden om die situatie te verbeteren. Hm. En die ontspanning, dat democratiseringsproces in Berman, hoe staat het daar op het ogenblik mee? Nou, dat gaat langzamer dan gedacht... Dan een jaar, geleden. een jaar geleden dacht iedereen: Nou, dat gaat geweldig. Het gaat in een eiltempel allemaal de goede kant op. Maar uh, op dit moment zijn er steeds meer mensen die zeggen: Van uh, ja, het, het komt tot stilstand. Het gaat niet meer vooruit. Het blijft een beetje hangen. En uh, ja, dat, uh, dat blijkt een beetje ook uit. Uh, uh, Tijn die heeft een half jaar geleden allerlei beloften gedaan aan Amerika bijvoorbeeld. En van die beloften is niets terechtgekomen. Hij had beloofd dat hij alle politieke gevangenen zou vrijlaten. Hij had beloofd dat de Verenigde Naties een kantoor zouden kunnen openen... om uh, de mensenrechten in Burma in de gaten te houden. Hij had ook beloofd dat buitenlandse hulporganisaties naar Burma zouden mogen komen om daar te werken. En daarvan is uh, eigenlijk helemaal niks terechtgekomen. Maar blijkbaar vinden de Verenigde Staten dat de Intentie er nog wat is. Is er ook wat uh, over en weer te verdienen? Ja, zeker is er wat te verdienen. Want uh, nou ja, Amerika is uh, nog steeds het, uh, het belangrijkste land dat nog altijd sancties in stand houdt tegen Burma. Dus er is nog steeds geen open, hele open handel tussen Amerika en Burma. Ze hebben een deel van die sancties laatst uh, opgeheven, maar. De rest van die sancties die hangen nog steeds boven Birma. En Birma is er natuurlijk alles aan gelegen om, uh, om ook die sancties daarvan af te raken. En om uh, eindelijk volop zaken te kunnen gaan doen met Amerika en uh, de economie uh, ja, op, uh, goed op poten te kunnen gaan zetten. Michel Maas over het bezoek van de president van Birma aan het Witte Huis in Washington. Dan naar de sport vandaag met Arno van Meulen. Arno, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Playoffs play-offs om het Europese voetbal uh, gaat tussen FC Utrecht en FC Twente. Utrecht won gisteren van Herenveen. Twente was te sterk voor Groningen. Wie geef jij de meeste kansen? Um, nou, toch wel een FC Utrecht. Maar ik denk dat het wel heel erg uh, nipt zal zijn. Twint heeft natuurlijk geweldige spelers. Hè, met Tadic uh, en Nasser Chadli. Maar Utrecht speelt wel een heel sterk seizoen al uh, vanaf uh, augustus. Uh, heel constant. Ja, en ook zijn we trouwens wel geweldige spelers hoor. Als je de goal van Torenstra dit weekend uh, zag. En ook trouwens de tweede goal die hij maakte. En, en jongens als uh, Assare en Moulenga. Dat zijn gewoon goede voetballers. En ze hebben het zo goed voor elkaar al het hele seizoen. Dat ik ook eerlijk moet zeggen dat ik wel uh, vind dat Utrecht het het meest uh, verdient. Maar ook Oké, okay, dat telt niet. Ik zou zeggen Utrecht, ook al omdat ze de tweede wedstrijd thuis spelen... en dat is dan uh, toch een voordeel. Ja, maar worden wel leuke wedstrijden, denk ik. Hè? Dat, ja, er worden twee hele leuke wedstrijden. Het zijn uh, echt twee goede ploegen. Het verschil met Heerenveen en Groningen was toch wel duidelijk... over die, uh, over die, die twee wedstrijden die gespeeld zijn. Maar nu is het echt uh, drop of dronder. En als je dit verliest, dan sta je uiteindelijk uh, met lege handen. En voor Utrecht zou het helemaal heel ruw zijn... omdat ze het beste seizoen uit de geschiedenis hebben... en dan geen Europees voetbal. Maar ja, dat kan wel zomaar. Ja. Dan naar de degradatie, want... Uh, VVV Venlo is al gedegradeerd. Twee keer verloren ze van de eerste division is. Go ahead, Eagles. Ja, zag je dat aankomen? Uh, nou, ze hadden wel een, een schurend uh, seizoen. Hè. Ze werden net uh, 17e. Uh, ze gingen er bijna al rechtstreeks uit. Uh, er werd veel gewisseld in het elftal. Uh, ja, sommige spelers die, die zijn toch wel talentvol. Janik Wilschut, zo eigenlijk met Jong Oranje mee. Een van de grotere talenten in Nederland. Die speelde al na de winterstop bijna niet. Dat was ook wel een veegteken. Ja, Lokhoff kreeg het gewoon niet aan de praat. Hij sprokkelde hier en daar wel eens een puntje bij elkaar. Maar je had nooit het idee dat het uh, daar uh, lekker liep. Ja, dan kom je in die play-offs. Dan verwacht je natuurlijk niet dat ze twee keer van go Ahead uh, verliezen. Nee. En, en, en thuis ook nog met 3-0. Um, het enige voordeel was dat de fans 90 minuten lang in de zon zaten... en de rest van Nederland in de schaduw zat. Maar dat, dat, dat was wel, een beetje, dat was wel ja. een beetje pijnlijk natuurlijk tegen een eerste divisieclub. Het ja. zegt ook wel dat die eerste divisie en die, die, die staart van die eredivisie... dat weten we nu al sinds twee jaar eigenlijk toch niet zoveel verschilt. Hè. Kijk maar naar Zwolle uh, dat het dit jaar zo goed ja. doet... Maar uh, nou ja, ze liggen eruit. Uh, dat is een groot probleem voor de club. Omdat het financieel altijd lastig is als je degradeert. Je krijgt niet zoveel geld mee om, om dat op te lossen. Uh, het stadion moet, moet vernieuwen. Dat is ook nog niet helemaal in kannen en kruiken. Dus ze zitten daar nu wel even in de problemen. daar in nee, maar We hoorden eerder de uitzending al een groot van uh, de voorzitter van het bestuur van VVV. Die hadden er al een beetje rekening mee gehouden. Geloofden ze er nog wel in. Nou ja, ze verloren die eerste wedstrijd met 1-0. Dan moet je dat thuis eigenlijk nog wel kunnen rechtbreien. Dus ja. ik denk dat ze wel dachten dat ze dit zouden redden. En dan in de finale zou het nog wat lastiger worden. Maar gewoon eh, 3-0. En ik, ik ben geen volger van de eerste divisie. Want ach, er is al, al voetbal genoeg in de heren divisie. Maar uh, Dus ik kende go Ahead niet heel goed. Maar ik zag die, die goals van uh, Antonia, uh, Promes, uh, jonge spelers, kelder en een, een routier. Dat zag er echt goed uit. Erik ten Hag is uh, de trainer van go -Head. Daar weten we van dat het echt een goede tactische trainer is, die een elftal... dat klinkt ontzettend lelijk, maar uh, goed kan neerzetten. Nou, hij heeft het wel aardig goed neergezet. Dus uh, ik ben benieuwd wat ze, wat ze gaan doen... in die finale van de play-offs. Want zij zijn er natuurlijk nog niet. Uh, ze hebben nog één horde te nemen tegen Volendam. Goed. Nou, Roda dan. Die moet het opnemen tegen Sparta. Om die, uh, om die plek in de Eredivisie. Nou, dat moet Roda dan toch wel kunnen. Maar ja, dat hebben we eerder gezegd. Roda favoriet. Uh, het zou alleen Henk Tenkate kunnen zijn... die misschien stunt met uh, Sparta. Dat hij ze zoveel zelfvertrouwen geeft, dat kan katen wel, dat ze boven zichzelf uitgroeien. Roda heeft absoluut uh, een beter team. En Roda moet gewoon in de eredivisie blijven. Anders is er niet één Limburgse club meer op het hoogste niveau. Nou, dat is ook wel kn knap jammer natuurlijk. Ja, dat zou dan wel vervelend zijn voor Limburg. Arno van Meulen, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. Probleem op het spoor bij Utrecht, daar hoort u zo dadelijk meer over. Eerst naar uh, Cannes, want gisteravond was het dan eindelijk zover. De film Borgman van Alex van Warmerdam werd vertoond op het filmfestival daar. De film dingt mee naar de Gouden Palm. En na de vertoning ging de cast naar een afterparty op het strand. En daar merkte correspondent Ron Linker dat de première van de film... nog niet helemaal verwerkt was. Direct na het laatste shot van de film begeeft de cast van Borgman zich naar een afterparty. Ze hebben er dan een lange dag op zitten. Het is inmiddels middernacht in Cannes. De première, de rode loper, de paparazzi. Actrice Hadewieg Minus is er beduust van. Um, het was heel heel bijzonder, ja. Maar... De, uh... Ja. Ik ben een beetje sprakeloos, ik weet het niet. was staande hoor ik. Ja. Um... Ja, het is uh... met zoveel mensen en uh... de film zo groot zien. Was voor het eerst? Ja, ik, zou, ik had hem op in iets kleiner beeld gezien. En nu zo groot, dat is uh, ook heel confronterend, maar ook uh, heel bijzonder, ja. <totstukken> Borgman gaat over een welgesteld gezin dat bezeten raakt van een indringer. Het is geen film die zachtzinnig overkomt, zag regisseur en schrijver van Borgman Alex van dan. Ja, het werd steeds stiller. Het is geen vrolijke film. Maar het had logen niet om. Staande ovatie, tamelijk lang. Dus het was... Het is heel vreemd. Ook wel mooi, denk ik. Ja, het is ook wel mooi, maar je, op de een of andere manier ben je er niet helemaal bij ook. moesten moest daarna weer de trappen af. Heel langzaam ook. een Beetje droomachtig, een beetje raar. Je zweeft er een beetje boven. Maar geweldig ook. Goedemiddag. U bent meneer Van Schendel? Ja. Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Pardon? Een douche is ook goed. <laughs> ik dacht het niet. U zou er mij een enorm plezier mee doen. Ik heb me namelijk door omstandigheden heel lang niet kunnen wassen. Dat kan zijn, maar uh, ik wil het niet. Wacht even, wacht even. U maakt er een probleem van. Ik ben gewoon een reiziger die zich even wilt wassen. Ik ken u niet en iemand die ik niet ken laat ik niet binnen. Ik ben Anton Breskes. Geboren in Vlaanderen, met Hollandse ouders. Dat klinkt helemaal niet goed. Goedemiddag. Ja, ik ben het toch een beetje aan het laten bezinken. Ja. Ik was wel uh, helemaal ondergedompeld. Dat is toch wel een ervaring, moet ik zeggen. Ja, wat, was het, wat was het mooiste? De Rode Loper of de première? de reactie van het publiek? Ja, toch eigenlijk wel een reactie van het publiek, ja. Leuk, ja. Hoe was die? Je ja, ik, ik kan natuurlijk niet vergelijken hoe dat, hoe dat anders gaat hierin, of hoe dat, dat uh, bij andere films is. Maar ik voel, gevoel toch zo'n soort uh, ja, supporters of zo, op een of andere manier. Terwijl ik helemaal niet weet wie hier in de zaal zit. Ik, ik weet het niet, ik, ik moet allemaal nog een uh, beetje dalen, indalen. Zo. Nu beschouwen wij dit als een Nederlands feestje. Maar ja. het is ook een beetje een Vlaams feestje. beetje wel, ja. <laughs> ja, ja. Vlaamse acteur Jan Bijvoet, hoorde u net, speelt een hoofdrol in die Nederlandse productie. En is dus net zo goed in de race voor een Gouden Palm. En die wordt zondag toegekend.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 Hij heeft plezier en hij is nog jong en hij heet Milo no Rimmers. <laughs> ja, is dus rennen maar weer. Jongen, dus ik moet je. Ja, nou, de eerste biertjes worden al getapt, zie ik, hè? Zeker en lekker. Ja, we zijn er klaar voor. Ja Ik zie het, ja. ja. Maar zelf meelopen. Nou, dat is een heel end hoor. Maar er moeten ook mensen hier staan. We moeten taken verdelen, vind ik altijd. Ja, wat doet u dan? Ja, aanmoedigen. Oh, dat is waar, ja. <laughs> ja, de Europa rund is uh, de 22e. En uh, Europa oorspronkelijk natuurlijk vanuit Parijs naar Rotterdam. Maar er hoort sinds dit jaar voor de tweede keer ook. Team 25 komt langs, komt Hamburg daarbij. En uh, ja, je moet even uitleggen hoe dat gaat. Hè. Er komt nu een busje langsgereden achterop een fiets. Je kunt dus mee fietsen en lopen. Het is een estafette. Dus af en toe dan gaat iemand weer in het busje zitten... en dan gaat iemand anders weer lopen als je Rotterdam maar haalt. U haalt het ook wel, hè, Rotterdam? Ik denk dat het uh, dit jaar gaat lukken. Ja, zeker, zeker. Waarom staat u aan te moedigen? Zit daar toch, is daar omdat u iets in de familie hebt? Want het is natuurlijk voor een goed doel. Het is voor het goede doel, ja, inderdaad. Ja, nou kennen ze die meelopen. Dus, uh, vandaan, en die komen dan door ons eigen dorp heen, dus dat moeten we aanmoedigen natuurlijk. In Linde waar het een Indies. beetje motregend, hè? Ja, het is jammer van het weer. De kroegbaas had gerekend op meer bezoekers, gezien de aantal filtjes op de staattafels, maar goed. We helpen hem toch. Ja. Ja? Ja, ja, zeker. ja, zeker. We helpen hem er ook doorheen zomaar zeggen. We kijken de dorpstraat af en we zien daar weer de volgende runners aankomen lopen met het busje erbij op weg naar de Koolsingel. De eerste gaan finishen rond 11 uur in Rotterdam. Dit is tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Zou het net al even. Zijn problemen met het treinverkeer vanuit Utrecht. Inge Eigensberger van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben een uh, sein- en wisselstoring rond Utrecht Centraal uh, en er is een aanrijding gebeurd met een persoon. Dus dat zijn twee verschillende dingen die rond Utrecht voor nogal wat problemen zorgen. Uh, we kunnen op dit moment geen treinen rijden tussen Utrecht Centraal en Hilversum en tussen Utrecht Centraal en Amersfoort. Dat komt door die sein- en wisselstoring. Uh, ProRail is erg druk bezig om dat te verhelpen en verwacht dat rond negen uur uh, te hebben verholpen. Uh, daar rijden stopbussen tussen die twee locaties. Uh, en men moet daar rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 30 uh, minuten tot een uur. En tussen Utrecht Centraal en Driebergen rijden geen trein in verband met die aanrijding met een persoon. Uh, reizigers tussen Amersfoort en Den Bosch reizen om via Deventer En daar moet men rekening houden met een reistijd uh, van 60 minuten extra. Ja. Um, dit is ook rond negen uur waarschijnlijk uh, weer opgelost. Kunnen we weer gaan rijden? Ja, want dat is behoorlijk omweg. Wat raadt u reizigers aan? Ja, het zullen er niet al te veel zijn de tweede pinkse dag, maar toch? Uh, reis maar iets uitstellen misschien. Uh, ja, dat zou kunnen. Of inderdaad uh, rekening houden met een extra reistijd. Het duurt ongeveer tot negen uur. Uh, nou, dat is nog een klein uurtje. Dus als het kan. Ja, het is geen ochtendspits natuurlijk vandaag. Uh, dus daar hebben we dan uh, nog geluk bij. Er zijn op dit moment nog niet zo heel veel reizigers. dagjesmensen komen over het algemeen ook iets later op gang... Um, dus ja, 9 uur moet alles weer verholpen zijn. Uh, dan kunnen we weer gaan rijden. Dat duurt even voordat alles weer op gang is. Um, maar goed, dan kunnen we in ieder geval weer uh, van start met de normale dienstregeling. Nou, een van mijn collega's stond ook voor die dichte uh, bomen... en moest ergens een tunneltje zoeken om uh, over... of in dit geval onder het spoor door te komen. Staan er mensen ja. vast? Uh, nee, voor zover ik weet niet. En uh, hoe komt het dat die problemen er zijn bij de overwegen... Uh, ja, die zijn een wisselstoring, uh, dat is natuurlijk in de infrastructuur. Uh, ProRail is daarmee bezig. Wat daar precies aan de hand is, dat weet ik niet. Het is in ieder geval iets met de stroomvoorziening. Uh, ja, daar zijn zij nu druk mee bezig. Uh, en een aanrijding met een persoon, ja, dat, dat duurt ja. altijd een paar uur... Uh, voordat we weer helemaal klaar zijn om te kunnen gaan rijden. Maar dat is die andere zaak, die stroomstoring. Uh, komt dat bijvoorbeeld door het diefstal van koperdraad? Ja. Weet dat zou eens. ik niet weten. Nee, dat zou ik niet weten. Goed. Maar negen uur zou het allemaal voorbij moeten zijn, de problemen? Ja. Inge Rijgensberg van de NS, hartelijk dank voor deze informatie. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Katrien Staatman. Geen kranten vandaag, maar wel websites. En overal wordt veel geschreven over de broertjes Ruben en Julian. Veel kranten schrijven over het verhaal van de NRC van afgelopen zaterdag. Daarin staat dat bureau jeugdzorg al lang bij het gezin betrokken was. En dat de moeder al in 2009 vertelde aan het advies- en meldpunt kindermishandeling... dat de vader dreigde met een groot familiedrama in de media. De Belgische krant De Standaard schrijft over de ontvangst van de film Borgman van Alex van Warmerdam. Het is de eerste Nederlandse film in 38 jaar die meedingt in die competitie. De film deed meer dan een recensent in het haar krabben, maar werd over het algemeen goed onthaald, schrijft de krant. Het blad Variety is enthousiast over de film... en noemt, een, noemt het een van de meest gewaagde selecties in de afgelopen... in de competitie van dit jaar, moet ik zeggen. Alleen de Britse krant The Guardian geeft de film drie sterren uit vijf. En noemt de film prettig kietelend, maar aan het eind irritant en vervelend. Goed, daar later deze uitzending meer over. Ja, hoe dan wil de blogservice Tumblr kopen voor 1,1 miljard dollar... Daarover schrijft de New York Times... de deal zou vandaag aangekondigd worden. Met deze zet zou Yahoo de achterstand op nieuwe ontwikkelingen... ten opzichte van Google willen inlopen. Tumblr heeft 108 miljoen blogs. De New York Times stelt de vraag of Yahoo wel meer gebruikers nodig heeft... en er niet beter aan doet om te investeren in uitzonderlijke diensten. Veel buitenlandse websites berichten over de felle gevechten in Syrië... tussen regeringsleger en de rebellen in de stad Khuzair... vlakbij de grens met Libanon. De stad die is in handen van de rebellen is strategisch belangrijk... omdat die tussen de hoofdstad en de kust ligt. In het Syrische leger valt rebellenbolwerk Bowe Kouzaar aan, kopt Al Jazeera. En de BBC zegt dat de rebellen het hebben over 50 doden... terwijl staatsmedia berichten in Syrië dat er al 70 terroristen gedood zijn.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 Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Cinema. Beleef het filmfestival van Cannes op TV5Molde met vele bekroonde films. Kijk vanavond om 10 voor 12 naar de Nederlands ondertitelde film Exing, winnaar van de beste regie in 2004. Meer info op tv5Molde.nl.